Jobboot met het NOS-journaal. De beurzen reageren positief. leningen gaat opkopen van Zuid-Europese landen. De AX in Amsterdam en de indexen van de beurzen in Spanje en Italië stegen. Beleggers lijken opgelucht. Bankpresident Draghi zei vanmiddag op een persconferentie dat landen waarvan staatsleningen worden opgekocht zich moeten houden aan de Europese begrotingsregels en strenge hervormingen moeten doorvoeren.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 Ze versloeg haar tegenstander uit Duitsland in twee sets. Met de bronzen plak van Griffioen gaan alle medailles in het rolstoeltennis naar Nederland. Omdat Esther Vergeer en Annick van Koot morgen in de finale staan. België verscherpt de voorwaarden voor de voorwaardelijke vrijlating van gevangenen met een straf van 30 jaar of levenslang.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 Videos van 3 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Eienbruggen 4 kilometer. En richting Amsterdam staat tussen Knopert, Hoevelaak en Afritbundschoten ook 4 kilometer. De Ring Amsterdam, de A10. Tussen Oostop en de Koentunnel 5. En tussen Slotenmeer en Knoop het Nieuwe meer ook 5 kilometer. En tussen Oud-Zuid en Amstel Businesspark 3. A12 in de richting Den Haag. Tussen Reewek en Zevenhuizen 3. A13 richting Rotterdam. Tussen Knopert-Iypenbundschap. En de rode Berkenroderijs 8 kilometer. A15 Europoort in de richting Rotterdam. Bij Knoop het Vijnplein 4. En verderop richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 12 kilometer. Daar kan het verkeer het beste bij Knoop het Ridderkerk omrijden via Breda Oosterhout. Op de A20 richting Gouda, bij Nieuwekerk aan de IJssel 6 kilometer en richting Hoek van Holland staat 3 kilometer. A27 Utrecht richting Almere tussen Knoopend Rheinsweerd en, en Beeltoven, daar staat 4 kilometer. En richting Breda, daar staat voor de brug Gorkum ook 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort 5 kilometer. En richting Utrecht, daar staat 4 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort.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 Make a bunch of Morgen beginnen we de dag met vrolijk, zie de zon opkomen, licht bakken in mijn bed. mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik kan door, Slapeloze nachten. In de zon week door, Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb zlapeloze nachten. En yeah. oh. ik wil back tot de future. Ik voel beelden de plek van mijn voeten. Ik krijg de stad licht. In de stad vol mijn zukersel in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Sweet in mijn bed. Ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een mes te De gans met de daarvoor, voor geeft geef, hoe ver ik ben. Hogen vol van mij. Net alsof ik in een film zit. Vingers te kiebel ze zijn we stil zit. Klaar voor de artsie, De hier Delaline kiks verslaven Net alsof je aan de heroïne zit. De koop ik door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gaven. De zon breekt door. Achtervolgt op mijn toekomst. Zo drang naar morgen. Daarom ik bericht wat in mijn bed. Oh, vol met gedachten. Waar ik kan worden, waar ik kan worden De zon breekt door, de uit de lucht dat is ons decor. Plenty van morgen doen we nog steeds voor, of waar ik kan vorder. wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. Uh. De tijd die klimt zijn door. I could We sip till we smashed up, feel it all right, and we rock the ghetto blaster.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 made this thing work, but I This ain't a movie, no, no fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Oh, sometimes it's heaven sending, head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. And chances Though it's not a fantasy I still want you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 Wie heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. En al liefst uit Londen. Van de